Gemeente, wij openen vanmorgen de schriften in het Oude Testament en wij lezen samen Hooglied 1. Hooglied 1, vanaf het eerste vers en vervolgens... ...daar uit het woord van de Heere het hooglied, het welk van Salomo is. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw olieën zijn goed tot reuk, uw naam is een olie, die uitgestort wordt... Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen u uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch liefelijk. Gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft waar gij wijt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden uw metgezellen? Indien gij het niet weet, o gees schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der hedderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paden aan de wagens van Farao. Uw wangen zijn liefelijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen uw gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mij nadus en reuk. Mijn liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefste is mij een tros van Cyprus in de wijngade van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen. Zie gij zijt schoon mijn liefste, ja liefelijk, ook groent onze bedsteden. De balken van onze huizen zijn cederen. Onze galerijen zijn cipressen. Tot zover de lezing uit de heilige schriften. Kerntekst voor de voorbereidingspreek van vanmorgen vindt u in Hooglied 1 vers 4a, het gebed van de bruid. Trek mij wij zullen u nalopen.